Vijf uur. Marjad Krol met het NOS Journaal. Paul Jansen wordt per 1 september de nieuwe hoofdredacteur van de Telegraaf. Hij volgt Jules Paradijs op, die in mei bij de krant vertrok... na een conflict over de koers van de Telegraaf Media Groep. De naam van Jansen, politiek commentator en journalistiek boegbeeld van de krant... deed al een tijd de ronde. De krant meldt nu zelf dat de directie en hoofdredactie... unaniem voor Jansen hebben gekozen en dat de redactieraad de voordracht steunt. Janssen werkt sinds 1996 bij de Telegraaf, onder meer als correspondent in Indonesië... en als chef van de Haagse redactie. Hij krijgt de taak het mediabedrijf te moderniseren. In Sierra Leone zijn vier Nederlanders in quarantaine geplaatst uit vrees voor ebola. In het ziekenhuis waaraan ze verbonden zijn is vorige week een patiënt overleden aan ebola...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 Het idee is om bij de wedstrijden geen agenten in te zetten. Facebook heeft een werkend prototype geproduceerd van een onbemand vliegtuig... dat internet mogelijk moet gaan maken in dunbevolkte gebieden. Mensen daar hebben nu vaak geen internettoegang... omdat ze moeilijk met kabels te bereiken zijn. De drone van Facebook is gemaakt van koolstofvezel en zo groot als een Boeing. Facebook wil er later dit jaar in de VS mee gaan testen. Concurrent Google heeft soortgelijke plannen, maar dan met onbemande ballonnen. Het weer, met 7 graden is het nu fris, overdag droog en zonnige periode, bij 16 tot 20 graden. In het weekend blijft het droog en zonnig en wordt het nog iets warmer, 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. Zomerheers.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 Ça fonctionne moi ma cellule tu es très belle elle est insane je suis né landais oh je parle oh, un petit peu français et excé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 En dan zijn we alweer aanbeland bij het, het, het, het, het, het zoveelste uur van de nacht van zinder in de zomer. Het is alweer vijf uur, gaat snel. Buiten wordt het al licht en binnen wordt het alleen maar gezellig. En ik had vannacht ja, toch best wel veel hulp eigenlijk. Ik hoef het niet alleen te doen in ieder geval. De bitterballen zijn niet opgegaan, dus uh, een <teur> olieverbus. Nou <tot> ja, goed. Wij, wij blijven gewoon doorgaan tot zeven uur. En dan na zeven uur dan gaat hij weer op de carousel. En dan, nou, dan proberen wij onze nachtrust, dagrust te pakken. Wij doen ons best. En dat geldt ook voor het volgende nummer. God is a DJ. church this is where I heal my hurts it's in natural grace or watching young life shape it's in minor keys solutions and remedies enemies becoming friends when bitterness ends this is my church this is my church Is my chance.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 We luisteren nog steeds naar de zinderende nacht. De zinderende zomernacht. De nacht van de zomer. Sander, wat is het eigenlijk? Het is een heerlijke avond vol met zomerse muziek. Oh, dat is het. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dat is het ook nog eens een keer. We gaan door tot 7 uur. En hier, hier, lopen nog, hier zitten eigenlijk drie wakkere mensen. En waar wij allemaal de energie vandaan halen. Ik denk toch waarschijnlijk de bitterballen, denk ik. Dus we gaan lekker verder. Nee, dat gaat altijd, uh, gaat altijd vanzelf. Maar als ik K hoor, dan denk ik ook aan koffie. Heel gek. Ik weet niet hoe jullie dat hebben, maar. Uh... Koffie? Nee. nee ja, ja, ja. Nou, ik heb nog een bakkie. Ik maar... heb nog een bakkie, ja. Ik de Russen. Oh, jongens, jongens, zeg helemaal niet goed. Ik hoor de Russen, dat is niet goed. Nee, nou, ik zie dat er al mensen wakker zijn in de Zandvoort. Mensen gaan naar hun werk, mensen komen van hun werk. En uh, geniet maar lekker, je luistert naar de zinderende zomerdag van ZFM. Oye, si, de nuevo aquí Rodríguez para ti. Takata! Tu sabes qué cosa es el Takata? Te gusta el Takata? A mí me gusta cuando las mamitas hacen Takata. Takata, cló! Dale mamacita, tacat, dale mamacita con tu tacatal, dale mamacita, tacata, dale mamacita con tu tacatá, dale mamacita, tacata. Mira como dice mi tacata, que empieza la fiesta, tacata, la gente bailando el tacata, todo mundo gritando, tacata, Sube el volumen de tacata, mueve tu culito, tacata, también el pechito, tacata, romano esa pieza, tacata, oye, pa' la gente. Que le guste esta cata, ahora digo, hasta acá, bro, hasta yo, el mío también. La gente bailando y tú, bla, bla, bla. Que se hasta cayó, que que basta ya. Después este muchacho llegó el tacatá. Que a todos les gusta, hay mamá. Te veo atacado y bien sofocado. Escribiendo cositas desesperadas. invente una cosa nueva. We gaan naar de stad. We gaan naar de stad. We gaan naar de de las nenas. Oye muchacho, tú sabes que soy candela, tú sabes que soy naar de de stad. We gaan que de stad. We gaan naar de stad. We gaan de stad. We de Gusta, gusta ti Mami, ta, ta, ta, ta, ta, ta, bro Hebben jullie trouwens de rugnummers bij, <ixas> of niet? De rugnummers: Rugnummers? Nee, het is jammer. Sander, jij je zin, hè? Ik mijn zin. Ja. Heerlijk nummer. Ik denk, nou, dan moet ik heel erg gelukkig zijn, nou, denk ik. Ja, dat ben ik zeker. Ben gekken gek op een muziek of niet? Ja, een beetje. Nou, moet je hier maar eens naar luisteren.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 Up good vibrations, she's giving me the excitations. I'm backing up good vibrations, she's giving my.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 Generations are happening. Van de Beach Boys. Ja, het blijft de zomerhit natuurlijk, of je wel of niet. Dat geldt ook voor dit nummer natuurlijk. Nou, goedemorgen, Wilnis. Jullie. Uh, nee, niet, niet jullie. jij, jullie. Jij bent alweer wakker. Heb je wel geslapen, trouwens? Vraag ik mij af. Je luistert nog steeds naar de Nacht van de Zinder in de zomer. En uh, wij zijn uh, met z'n drieën nog steeds compleet. Sandy gaat zometeen naar de bouwmarkt een hamer kopen, geloof ik. Een, ha een hamer wil je kopen, toch? Ja. En dan liefst ook nog een man erbij. <lacht> <hijen> de man met de hamer. <hijen> Word maar lekker wakker daar, hè. Mocht je nog een verzoeknummer hebben dat je denkt... nou, daar wil ik wel goed mee wakker worden... dan moet je dat even zeggen natuurlijk. Geen system of down, natuurlijk. Weer een nummer voorbij. Jongen, jongen, jongen, gaat het hard. En we schieten ervoor nou op. 5 uur 34. Nog anderhalf uur te gaan. En ik hou jullie wakker. Alleen te zeggen of niet? Olle! Marita, een hele goede gewenst vanuit uh, Zandvoort aan Zee. Het licht uh, komt al op en uh, het donker zakt alweer. Hoe heb ik dat gezegd trouwens? Dat zei ik wel mooi hè? Dat zei je heel mooi. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. Daar moet je een jingle van gaan maken. <laughs> uh, ik weet niet of het wel goed komt, jongen. Ja, rustig aan met die koffie. Houd er eens een keer op met die koffie. Ik word helemaal gek van die koffie. Nou. Uh, Marita, ik zag jou een, uh, een stukje muziek draaien... waarbij je denkt van ja, nu is het zomer. Uh, hola, ik hoop dat je daarmee wakker bent geworden. En zo niet, dan, uh, ja, dan gaan we weer naar het volgende nummer, denk ik. Dat lukt vast wel. Hangdol van Paradiso. En dat allemaal bij uh, het lokale station van Zandvoort. Emergency. ZFM. Dr. beat Emergency. Wat zei je nou? Arrima! <laughs> het moet niet gekker worden hier. En de tijd is kwart voor zes alweer. Een uur en een kwartier en dan, uh, dan zit het er weer op. Uh, Sander, ik heb een nummer klaarstaan. En ja, ik twijfel: dan zal ik hem draaien? Zal ik hem niet draaien? Ik draai hem gewoon wat kan mij het schelen? Het is een vakantiegevoel, denk ik toch? Ja. Ja, <laughs> Dat is duidelijk. En jij kent het niet, hè, het nummer hè? Nee. Nou, dan gaan ze gewoon met z'n drie naast elkaar staan en uh, dan ga je gewoon mee op de muziek. Dat komt helemaal goed. Body down. Nou, hoe vaak maak je dat nog mee? Dat je dus een radioprogramma mag maken. En dat je dus wordt begeleid door uh, een originele dansgroep uit Griekenland. Tenminste, jullie komen uit Griekenland, toch? Zie je? Zie je? Nou ja, dat ja. maakt niet uit. Jullie hebben het goed gedaan in ieder geval. En uh, dit filmpje, dat gaat, uh, dat gaat een eigen leven leiden. Dat kan ik jullie nu vast vertellen, denk ik. Wel oh, yeah. in de van familie, hè? <laughs> het wordt te donker buiten, jongens. Ja, en dan lopen ze door de studio heen te hossen. Uh, ik weet niet hoe dat komt. Volgens mij via Bureau Halt zijn er met vuurwerk gespeeld of zo. Tot Koffie is altijd goed natuurlijk. En dan uh, speciaal van het, uh, het gemaakt van de Zuid-Hollandse water. Want het schijnt enorm lekker te zijn. Kom je vanbij, zeg ik dan. Ah, eventjes een klein beetje rustig aan doen. We gaan eens even de stad kijken. Kijken? Nee, kijken. Je luistert naar de zinderende zomernacht van Zierwem Zandvoort. Mijn naam is Willem Bruist.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 Night, it's a different world. Go and find the girl. Come on, come on, coffee for Despite the heat, it will be alright. En wij hobbelen weer richting de klok van 6 uur. Voor sommige mensen tijd om thuis te komen. Voor andere mensen weer de tijd om een hond uit te laden. En weer uh, voor andere mensen uh, die straks om hun fietsje stappen en naar Loenen aan de vecht rijden. Loenen aan de Rijn? Nee, aan de vecht geloof ik. Allemaal veel sterkte. Je luistert naar ZFM. Het gezelligste station van de regio. We zijn niet de grootste, wel de gezelligste. Ik, uh, ik heb gehoord dat Albert-Jan weer wakker is, Sand. Uh, Goedemorgen, Albert-Jan. Goedemorgen. Nee, wacht even, ik ben Albert-Jan niet. Nee. Nee, nee, nee, maar die, die, die zit thuis. En, uh, die zit hond... wel lekker in de logeerkamer. Nee, hij heeft zijn uh, hond uitgeladen. Een enfin, hond heeft hem eigenlijk uitgelaten. Die man die is helemaal stuk, Maar hij heeft een uh, nachtdienst gedraaid. Tenminste, gisternacht. En uh, daar, krijg ik toch, uh, daar krijg ik toch wel een beetje van te pakken op een gegeven moment. Ja. Dus, uh, ja... Maar oh, we gaan er weer... Uh, jullie waren even in, natuurlijk. Een koffie drinken natuurlijk, denk ik. Nee. Lambada. Ja, give it a name. Ik kan geen lambada dansen. Ja, straks een rugnummer van me. <laughs> oh, dan mag het? Ja, ja, ja. Oké. Okay. Maar we gaan uh, de klok van zes uh, uur naderen. En uh, dat betekent dat we zometeen het laatste uur gaan doen. Dus als je nog verzoeknummers hebt... dan moeten ze erin gooien... want anders zijn ze, anders zijn ze weg natuurlijk. ja. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, uh, jullie hebben je kranen gehouden. Hè? Eentje die gaapt uh, helemaal niet. En de andere die gaapt ja. acht keer. Tien. Tien keer. Tien keer. Tien oh, keer. Oh, oh, oh, oh. Nou, weet je wat? Even tot de klok van uh, zes uur uh, dit nummer. En dan uh, gaan we even over naar het journaal. En dan pakken wij het laatste uur in. Waarmee 3. drie.